12 uur. Dit is Radio 1 Het Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Chef-opinie Maarten Huigen van NSC Handelsblad reageert op de kritiek... dat de krant te makkelijk anti-Europa-stukken plaatst. Verder een mediaforum met Marianne Zwageman en Max van Wezel. En nu het NOS Journaal. Hier is Dorot Megens. Goedemiddag. Artsen zonder grenzen bouwt hulp Filipijnen af. Duizenden schademeldingen na derde najaarstorm. Een voormalig verdachte Schipholbrand eist schadevergoeding. Vandaag is het bewolkt, de trekken bijen over, 8 tot 11 graden wordt het. Langs de westkust waait nog altijd een stormachtige wind. Kracht 9 in het binnenland, kracht 6 tot 8. En later vandaag neemt de wind af. Morgen, eerste kerstdag, is het rustiger. Eerst is het bewolkt en valt er nog wat regen. Smiddag zonnig en droog bij zo'n 8 graden. Artsen zonder grenzen gaat de medische hulp op de Filipijnen afbouwen. Half oktober werden de eilanden getroffen door een aardbeving. Duizenden mensen kwamen daarbij om. Noodhulpcoördinator bij Artsen zonder grenzen Martine Vlokstra. Goedemiddag. Goedemiddag. In sommige gebieden gaat Artsen zonder grenzen de activiteiten afbouwen. Waarom is dat? Um, nou, Arts zonder Grens is een uh, medische noodhulporganisatie en in bepaalde gebieden zien wij aan de ene kant een daling in de urgente medische noden en een stijging in het aantal hulporganisaties wat is gekomen om uh, zich te focussen op de wederopbouw. Dus dat is de reden waarom wij zeggen: oké, okay, dan kunnen onze teams kleiner worden. Uw taak is volbracht daar. Daar komt het op neer. Nou, hij is nog niet helemaal volbracht. Uh, we blijven nog actief uh, op een aantal punten waar we nog uh, absoluut uh, een noodzaak zien dat we door blijven werken met het uh, geven van medische zorg in ziekenhuizen en het uh, uh, doen van water en sanitatie. Hm. Want, want ja, de problemen daar zijn natuurlijk uh, nog niet voorbij. Al is de, de eerste hulp, uh, is, de eerste nood is gelenigd. Maar ja. uh, er kunnen nog altijd ziektes uitbreken bijvoorbeeld. Uh, ja, dat is, uh, dat is mogelijk. Gelukkig zijn er tot, uh, tot nu toe nog geen uh, uitbraken van ziektes uh, geweest. Maar de teams die blijven, die, uh, ja, die scannen de gezondheidssituatie. En als het nodig is, bijvoorbeeld als er een epidemie uitbreekt... Uh, dan zullen wij daar zeker op reageren. Ja, wat kunt u verder nog betekenen voor de Filipijnse burgers? Uh, nou, we focussen nu op uh, gezondheidszorg... Uh, uh, in Tacloban. Uh, we, we zien daar ook uh, bijvoorbeeld als mensen met chronische ziekte... dat, uh, dat, uh, ja, dat daar echt, uh, echt nog uh, een slag te slaan is. Dus, we, dus, uh, dus daar focussen we ons op. En, uh, Waaruit en bestaat die zorg gebieden. dan? Uh... Uh, nou, we zien dat, mensen, we zien dat door, uh, door de situatie met de tyfoon... Uh, dat mensen hun uh, TB-behandeling uh, tb, uh, moesten onderbreken... En dat is nog niet helemaal weer uh, uh, zoals het was voor de orkaan. Dus, uh, dus wij leveren die, uh, die zorg. En langzaam wordt er, uh, wordt er afgebouwd? Ja, langzaam ja. wordt er uh, afgebouwd. En als er indicaties zijn dat we eventueel weer moeten opbouwen, dan doen we dat. Martine Vlogstra van uh, Artsen Zonder Grenzen, ik dank u wel. Graag gedaan. Dames. Goedemiddag. Bij de hulpdiensten zijn tot nu toe zo'n 3200 meldingen binnengekomen... vanwege storm- en waterschade, blijkt uit cijfers op de website alarmeringen.nl. Het aantal meldingen nam de afgelopen uren vooral flink toe. De meeste meldingen komen binnen in Noord-Brabant en in Hollands Midden. Mensen melden onder meer afgewaaide takken, ongevallen bomen... en loshangende reclameborden. Rond half acht vanochtend had de Zuiderstorm zijn hoogtepunt bereikt. Daarna werd het rustiger. Voor zover bekend is daarbij niemand gewond geraakt. En de storm leidde ook niet tot hele grote problemen in het verkeer. In het buitenland, daar is wel veel schade door die storm. Bijvoorbeeld in Frankrijk, correspondent Frank Renaud in Parijs. Hoe groot, ja, hoeveel schade voor zover dat is te zeggen, Frank, is er in, in Frankrijk? Na nou, vanochtend waren er 240.000 huizen zonder stroom door de storm. De Mensen werden dus in het donker in een koud huis wakker. Meer dan de helft van die huizen lag in Bretagne. En de oorzaak daarvan was een ongewone combinatie van factoren, zei een woordvoerder van het elektriciteitsbedrijf. Het is een fenomen, omdat we hebben aan de ene kant We constateren tot 140 km/h. En aan de exceptioneel lang. Aan de kant ging het dus om harde windstoten, vertelt hij, die tot 140 km per maar die windstoten hielden ook nog eens heel erg lang aan. Het begon gistermiddag al en ze duren nu nog steeds voort. De overlast is er overigens niet alleen in Bretagne... maar het hele noordwesten van Frankrijk tot aan de grens met België... wordt er door getroffen. En nu is er zelfs storm en overlast in de rhone bij Lyon en die zuidelijke en bij de Alpen. En Frank, er waren ook berichten over problemen bij de scheepvaart. Een Nederlands schip in de problemen. Wat weet jij daar meer van? Ja, een Nederlands schip is in het kanaal in problemen gekomen. Een Russisch bemanningslid is daar overboord geslagen... door onbekende oorzaak nog hoe dat kwam. Het kwam door de golven van 6 à 7 meter hoog... maar waarom die op het dek stond weten we niet. En de man is vrijwel zeker verdronken. Er was ook nog een ander vrachtschip dat in de problemen raakte. Dat raakte door de golfslag 30 containers kwijt op zee. En op een veerboot is iemand onwel geraakt door het enorme woeste weer. En de man moest per helikopter naar het Franse land worden geëvacueerd. En als we dan even vooruitkijken in de middag, kerstavond... Wat komt eraan? Uh, komen de Fransen wel op tijd thuis? Dat is een grote vraag, want de storm verplaatst zich nu over het land. Het begon dus inderdaad in het westen, gaat nu naar het oosten. En de Ronnen, Vallei en de Alpen worden, zoals gezegd, nu zwaar getroffen. Er worden problemen verwacht ook met overstromingen, hevige storm. Op Meer dan twintig departementen in Frankrijk geldt nog steeds... In de rest van de dag, voor de rest van de dag de op één na hoogste alarmfase. Frank Renaud in Parijs, dankjewel. Dit is het NOS Journaal, het door meegens. De Libiër die jarenlang verdacht werd van het opzettelijk veroorzaken van de Schipholbrand... eist een schadevergoeding van bijna 664.000 euro van de staat. Dat bedrag is bepaald op basis van de uitzonderlijke omstandigheden van de zaak... zegt de advocaat van de man. Dan moet u denken aan de langdurige voorlopige hechtenis. Dan moet u denken aan het feit dat de cliënt gewond is geraakt... tijdens zijn periode van herstel eh, ondervraagd is geworden. Een isolement heeft verkeerd, langdurig en uiteindelijk is uitgezet naar oorlogsgebied. De Libiër Jabali werd twee keer veroordeeld voor de brand... maar begin dit jaar werd hij alsnog vrijgesproken. Bij die brand in 2005 in het cellencomplex op Schiphol-Oost... kwamen elf mensen om het leven. In het complex zaten mensen die op dat moment illegaal in Nederland waren. De brand werd veroorzaakt door een weggegooide sigarettenpeuk. Het Openbaar Ministerie gaat in cassatie in de zaak van de mishandeling in Eindhoven in januari. Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde de hoofddaders tot een veel lagere straf dan het OM had geëist. En dat omdat het gerechtshof vond dat de privacy van de verdachte was geschaad Bij de opsporing van de daders. waren op televisie namelijk beelden uitgezonden van de mishandeling die waren gemaakt op beveiligingscamera's. Het OM is het niet eens met de strafkorting en wil nu dat de Hoge Raad zich erover buigt. Openbaar Ministerie eiste voor hoofddader Brent L... twee jaar jeugddetentie, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Hij moet nu uiteindelijk een half jaar zitten. En tegen mededader Tom K. was 18 maanden jeugddetentie geëist... waarvan 9 voorwaardelijk. En hij moet vier maanden de cel in. Rusland heeft de eerste aanklachten tegen de Greenpeace-activisten... van de Arctic Sunrise officieel laten vallen. Dat meldt de organisatie op Twitter. Volgens Greenpeace heeft een van de activisten dat te horen gekregen... Persbureau AFP meldt dat drie activisten dat nieuws hebben gehoord. De Greenpeace-activisten werden in september gearresteerd... toen ze actie voerden in het Noordpoolgebied. In eerste instantie werden ze aangeklaagd voor piraterij... later voor hooliganisme. Vorige week stemde de Duma in met een amnestiewet... die ook voor de Greenpeace-activisten zou kunnen gelden. De staatsloterij is op zoek naar de winnaar van 2,5 miljoen euro. De jackpot van november viel op een lotnummer van 515 de loten. Inmiddels hebben vier winnaars zich gemeld... Maar die vijfde is nog altijd zoek, zegt een woordvoerder van de loterij. prijzen bij de staatsloterij zijn één heel jaar te incasseren. Dus er is nog wat dat betreft tijd genoeg. Want 10 november is deze prijzen gevallen. Maar met zulke hoge prijzen, het is nu een week of zes geleden. Het is wel heel ongebruikelijk dat het zo lang duurt. De staatsloterij weet niets over de WIDAR. Alleen dat het lot is gekocht bij de primera van Frank en Marian in Amstelveen. De moslimbroederschap in Egypte heeft de aanslag van vannacht... bij een politiebureau in Mansoura scherp veroordeeld. Bij die aanslag kwamen volgens de staatstelevisie zeker elf mensen om het leven. Er zouden meer dan honderd gewonden zijn. Vlak na de aanslag zei de interimregering dat de moslimbroederschap erachter zat. Maar in een verklaring ontkent de partij van de afgezette president Morsi... nu elke betrokkenheid. Koningin Elisabeth heeft de Britse wiskundige Alan Turing... postuum gratie gegeven. Hij was in de jaren 50 veroordeeld wegens homoseksualiteit... Alan Turing en zijn medewerkers kraakten in de Tweede Wereldoorlog de Enigma-code van de Naties. Dankzij zijn Turing-machine konden de geallieerden de geheime boodschappen van Duitse onderzeeërs ontcijferen. De machine is een voorloper van de moderne computer. Een paar jaar na de oorlog werd Turing veroordeeld wegens onzedelijk gedrag. Hij verloor zijn baan en vervolgens pleegde hij in 1954 zelfmoord, hij was toen 41. Gerenommeerde wetenschappers probeerden al jaren Turing's straf te laten schrappen. In 2009 bood toenmalig premier Brown al wel zijn excuses aan. Sport. Nog twee dagen, dan begint in Heerenveen het Olympisch kwalificatietoernooi het OKT voor de Nederlandse schaatsers. Tweede kerstdag worden twee afstanden gereden... de 1000 meter bij de vrouwen en de 5 kilometer bij de mannen. Die laatste afstand is de 37-jarige Bob de Jong... een van de kandidaten om zich te plaatsen voor Sochi. Maar hoe spannend is het OKT voor de Steeën bij uitstek? Nou, even spannend als voor alle anderen. En dat, ja, dat verandert niet met de jaren. Nee, omdat je zou kunnen zeggen die 10 kilometer... Uh, daar kan bijna niet mis. Nou ja, uh, dat moeten we gewoon van tevoren aanwijzen. En dat gaat gewoon niet gebeuren. En, uh, dat hoeft ook helemaal niet. Ik heb uh, inmiddels al vier toernooien gehad... Uh, waar iedere keer de regels iets wat aangescherpt zijn en uh, nu is het gewoon een, uh, de trials en uh, iedereen moet die goed zijn. En dan moet het helemaal geen uitzondering maken, ook niet op een 10 kilometer. Dat vind jij ook niet? Nee. Als ik de namen zou invullen op de 10 en op de 5, dan zijn dat voor mij dezelfde namen. Dat zijn uh, jij, Persma en, uh, en Kramer. Denk jij ook zo? Of komt er nog wel, kan er nog wel een verrassing uit het achterveld komen? Nou ja, als u de, de poeltjes invult dan komt u op die, uh, die namen uit. Maar, uh, er zijn een heleboel kapen, zeker op een vijf kilometer, uh, en, uh, uh, die er heel dicht tegenaan zitten. En die zomaar uh, kunnen verrassen. En als wij dan uh, twee klappen missen, dan, uh, dan zijn ze er voorbij. Dus het is niet zo'n 1, 2, 3 in te vullen. Hebben we het dan over Blokhuis en Verwij. dat soort mannen? Of heb jij nog veel meer uh, van dat soort kandidaten? Nou ja, dat zijn wel de twee uh, de grootste uitdagers. En uh, nou, je zag in Berlijn dat de Blokhuis, uh, uh, die wordt daar gewoon keurig tweede. Wat en, dacht uh, jij toen? Dat is gewoon die wedstrijd. En uh, prima, hij rijdt hard. En uh, daarom is hij gewoon zeker een kandidaat uh, voor donderdag. Schaatser Bob de Jong in gesprek met Bert Maaldrik was dat. Dat OKT, dat Olympisch kwalificatietoernooi, dat kan vanaf donderdagmiddag, tweede kerstdag, natuurlijk gevolgd worden op deze zender, Radio 1. Geen verkeersinformatie, wel nog even de hoofdpunten uit deze uitzending. Artsen zonder grenzen bouwt de hulp aan de Filipijnen af... na de vernietigende tyfoon daar van oktober. Duizenden schademeldingen na derde najaarstorm in west europa En voormalig verdachte van de Schipholbrand... eist een schadevergoeding van de staat. Inmiddels is het twaalf over twaalf. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV met lunch.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 Goedemiddag allemaal, Taarten van Abel is al jarenlang een succesvol programma voor kinderen. Bij wijze van Proef komt er nu een versie met volwassenen. In het mediaforum Media Innovatie Consultant en columnist Marianne Zwageman. En Max van Wezel werkt voor Radio 1 en Vrij Nederland. En het gaat onder meer over de economische berichtgeving in de media, zoals in programma's als het Journaal en Nieuwsuur. Het is nog geen tijd voor de Polonaise. 0,1% bedroeg de economische groei in het derde kwartaal van dit jaar. Een groei van bijna niks. Is dit de voorbode, voorbode van een krachtig herstel... of van een langere periode van minimale groei? En de tweede halve finale van de Nationale Nieuwsgust... we zoeken dus de nieuwskennen van 2013. Dat wordt een zinderende finale. Vandaag dus de tweede halve finale. Die gaat tussen Rutger Werkhoven uit Groningen... en Joost Poorthuis uit Hilversum. Dit is Radio 1. Lunch. En we beginnen met het Media Nieuws. Er is een discussie losgebarst over een opiniestuk in NRC Handelsblad... en de daarop volgende reactie van een clubje van acht mensen... uit onder meer wetenschap en advocatuur. Wat is er aan de hand? Vorige week verscheen er een opiniestuk van Thierry Baudet en Bastiaan Rijpkema... waarin kritisch naar de EU wordt gekeken... in verband met de onderhandelingen met de Verenigde Staten over het handelsakkoord. De twee schrijvers van het stuk beklagen zich erover... dat de EU niks wil loslaten over de onderhandelingen met de VS... Bovendien waarschuwen ze dat het wel eens slecht voor de EU-landen kan aflopen. In de reactie die gisteren op dat stuk volgde... wordt NRC Handelsblad opgeroepen om dat soort anti-Europa-stukken niet meer te plaatsen. Want de toon is te negatief, zeggen de acht. En de feiten kloppen ook niet. Maarten Huigen, goedemiddag. Goedemiddag. Chef van de opiniepagina van NRC Handelsblad. Eh, of u die anti-Europa-stukken van Baudet en Rijpke maar daar niet meer wil plaatsen? We zullen ze, ze wel blijven plaatsen. Uh, maar uh, als er kleine foutjes in staan, dan trek ik er wat wel aan. Dus ik vind in principe dat er geen fout, fouten mogen staan in dat soort stukken. Want dat, dat claimen erachter, dat er feitelijke onjuistheden in staan. Uh, ja, in dat stuk uh, staan, uh, staan geen feiten, tenminste in de beschuldiging is geen sprake van feitelijke fouten van dat achttal. Maar bekritiseren ze het feit dat uh, uh, hij de Europese Unie... in de onderhandelingen met Amerika beschuldigt van geheimhouding. Nou is die geheimhouding wel bevestigd in de reactie van minister Ploemen en van Eurocommissaris De Gucht. Minister Ploemen zegt, ja, wat wil je anders? Want het zijn onderhandelingen, het is een pokerspel... en in het pokerspel uh, laat je je kaarten niet zien aan je tegenstander. Dat is logisch, dat is inherent. En De Gucht zei, ja... Natuurlijk, het wordt geheim gehouden. Maar dat wil ik niet, dat willen de lidstaten. Ja, maar, want daar kan je dus over twisten. Uh, uh, wat is een feitelijke onjuistheid? Ja, dat is dus geen feitelijke onjuistheid. Onju er is sprake van geheimhouding. Ze zeggen globaal wat ze ongeveer aan het doen zijn. Maar uh, Europa laat niet zijn kaarten zien. Want dat zou Amerika nou. een voordeel opleveren in de onderhandelingen. Wat, wat doet u eigenlijk met de opiniestukken waar wel feitelijke onjuistheden in staan? Of moeilijk te checken beweringen? feitelijke onjuistheden instaan, of als ik denk, bijvoorbeeld als iemand schrijft Nederland is totaal niet vrijgever rond deze tijd. Ja, er is net een onderzoek uitgekomen waar het blijkt dat Nederland wel vrijgever is. Dan plaats ik gewoon dat stuk niet. Ja. En uh, dus we letten wel degelijk op de feiten. De algemene stelling moet kloppen. En de, in details moet het eigenlijk ook kloppen. En ik trek het me altijd zeer aan als bepaalde details niet kloppen. En nou, ik geloof dat er één detail niet klopte in dat stuk. Nou, dat trek ik me aan. Ja. Dat, dat moet anders. Ja. Moeten, de details moeten kloppen. Want de kritiek van de achter is ook... He, die zeggen, die zeggen eigenlijk hoe extremer je standpunt is... hoe groter de aandacht die het ook krijgt... en, en dus hoe, hoe liever een krant zo'n stuk wil plaatsen. Uh, ja... Daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat dit een heel belangrijk uh, maatschappelijk vraagstuk is. Het gaat bijvoorbeeld over in hoeverre Walmart, een groot winkelbedrijf, in Nederland uh, neer mag zetten. Misschien gaat het wel over schaligasboren. Dat zijn allemaal hele belangrijke kwesties. Die, die zijn enigszins verscholen achter een hele technische discussie over wat ze noemen non-tariff barriers. Handelsbarrières die geen tarieven zijn. Die geheimhouding is een... Centraal belangrijk issue over. Willen we eigenlijk over dit soort belangrijke kwesties, schaliegasboeren, noem maar op, ik weet niet of het erin voorkwam, we weten het niet. Willen we dat in het openbaar nee. doen? Hè? In voetbal, dat is een openbare sport, wetgeving, hè? dan zie je alles wat er in het parlement gebeurt. Of willen we dat in besloten onderhandelingen doen, internationaal? Dan onttrekt het zich meer aan het zicht, dan krijg je alleen het eindresultaat te zien. Dat is een hele belangrijke kwestie, en ik ben heel blij dat daar op grond van dat stuk van Boudin een hele goede discussie over is ontstaan. Ja. En dat punt van dat centrale punt, een uh, klein technisch foutje daar gelaten, dat centrale punt al blijft staan. Want iedereen heeft erkend, er moet geheimhouding zijn bij dit soort onderhandelingen. En als die acht vinden dat Baudet onzin beweert, dan moeten ze maar gewoon een goed stuk schrijven en dan gaat u dat weer plaatsen. Dan moeten ze gedetailleerd op die punten ingaan, maar hun gaat het over die geheimhouding. En ja, zij maken gebruik, Baudet en Marijpke, maar van hele sterke retoriek. De een zegt er is dus opzet, daar wordt misbruik van gemaakt, de ander zegt nee, daar wordt geen misbruik. Misbruik van gemaakt. Dat vind ik een legitieme discussie. Duidelijk. Dank u wel. Maarten Huig, hij is chef van de opiniepagina van NRC Handelsblad. Op dit moment is Frits Spits op radio 2 bezig met zijn allerlaatste tijd voor twee. 19 jaar presenteerde hij dat programma voor de KRO. En vandaag dus voor het laatste. En zo begon hij de uitzending. Ja, de allerlaatste tijd voor twee werd ingeluid door de Electric Light Orchestra. KRO. Tijd voor twee, roep lokaal. Hartelijk welkom bij de allerlaatste uitzending van K. Roos. Tijd voor twee, een programma dat 19 jaar heeft bestaan. Hier in het top 2000 café van beeld en geluid. Prachtig museum, bewaarplaats van omroepschatten. Een programma vol verrassingen. Ik weet echt niet wat er staat te gebeuren. Ik weet alleen de platen die er komen. Maar dat is dan ook alles. En iedereen die mij kent, die weet hoe ik dat vind. Ja! Dat vindt hij niet leuk, nee. Uh, met pensioen uh, gaat hij nog lang niet trouwens, want vanaf 4 januari presenteert hij elke zaterdag hier op Radio 1 het programma De Taalstaats. En dit kunnen we met kerst zien: een ovaal, dat is zo'n soort nieuw. Uh, Zo, ja, ik zou zo'n beetje. Wacht <Dat is, Okay. lacht> zo Martine weet gewoon vaal. niet wat ze is. <lacht> Dan gaan we later, net als een piramide, weet je. gaan we ze ertussen. Een piramide, Tussen. dat is dat dat is een, <lacht> een soort driehoek eigenlijk, ja. <lacht> Oh, en nu praten en dit doen tegelijk. Ja, ja maar dat daar is, uh, daar is uh, Abel heel bedreven. Ja, Taarten van Abel is het bekroonde programma... waarin de Amsterdamse meesterbanketbakker Simon de Jong... met kinderen de schitterendste taarten bakt. En intussen komt hij veel te weten over die kinderen zelf... en de mensen waarvoor ze de taart bakken. Tijdens de kerst komen er drie speciale afleveringen... met volwassenen, BN'ers. Abel bakt een taart met grappenmakers Martine Sandivoort... en Sanne Wallis de Vries, met schrijver Euskan Akjol... en met PvdA-politicus Sander Terphuis... Simon, goedemiddag. Waarom heb je ervoor gekozen om een volwassen editie te maken? Nou, ik, ik, ik, ik droomde al. Ik, ik ben al elf jaar, uh, maak ik jeugdtelevisie. En nu uh, vond ik het wel eens tijd om ook eens wat met volwassenen te, te... Ik wou laten zien dat ik ook met volwassenen kan praten. En ik wou eigenlijk met bejaarden. Maar dat was allemaal moeilijk binnen het uh, omroepbestel. Bovendien, Goor deden dat al? Nou, ik was wel vol en Ik ben al lang op blij. Nou, ik ben heel trots op Goor dat ze zoveel aandacht besteed hebben aan, aan de bejaarden. Dat is een hele heel, heel goede zaak. En toen uh, was er ruimte voor uh, drie kerstafleveringen. Ja. Nou, toen, uh, en ik mocht zelf mijn gasten uitkiezen. Dus het ja. is dus een, een kerst op de taart. En dat is bijzonder, want hoe ben je tot deze keuze gekomen van deze gasten juist? ik had een hele verlanglijst, maar niet iedereen durfde. Want ik wou bijvoorbeeld uh, Diederik Samson, en ik heb gehoord dat het zelfs in een fra fractievergadering is geweest, maar die, uh, die kneep hem toch, want dan wou ik natuurlijk over zijn scheiding praten, en hoe is dat nou om eerst politicus van het jaar te zijn, en nu bijna geen zetels meer over te hebben. Maar uh, de, de lijst, uh, uh, nou, Eusjan uh, ken ik al voordat hij zijn boek publiceerde, en ben ik grote fan van, en hij heeft een, een nieuwe prachtige vriendin, Anne van den Bremen, een, een journaliste ...van de volkskrant. En ik was nog lang niet uitgepraat met hun... ...dus die wou ik graag ontvangen. Sander uh, Terphuis met zijn vrouw, uh, zijn vrouw Sjoukje. Sander, uh, nou, dat vind, ben ik ook heel erg van onder de indruk. Ik weet niet of je die speech hebt gezi uh, heb gezien... Mm -hmm. ...hoe die uh, uh, dat verweerde in die fractie. Yeah. Uh, wou ik ook gewoon uh, graag hun verhaal horen... En de dames um, Sanne Wallis de Vries en Martine Santifort... ja, die vind ik gevaarlijk grappig. En daar wou ik ook graag eens een keer een taartje mee bakken. Gevaarlijk grappig. Laten we even luisteren naar een, um, een fragment van uh, die uitzending met, met die twee. Een ja. uh, interview uh, geven is dat werk... Voor mij absoluut, ja. ja echt werk, echt, nou, echt werk. Ik vind, het, ik vind het reten moeilijk en ik vind het heel stom van mezelf ook dat ik het zo moeilijk blijf vinden. en dat ik niet gewoon Adele zelf heeft bijvoorbeeld gezegd, je moet gewoon liegen. Je moet gewoon niet zeggen wat helemaal niet waar is, dus als maar een leuk verhaal overhouden. Ja. Nou, dat is ook waar. Dan moet je maar zeggen, ik ben bij de apen opgegroeid. En, uh... ja, ja, ja. Hoe was het voor jou om uh, nu volwassenen te interviewen en niet meer die kinderen? maakt mij niet zoveel uit uh, uh, of, het, of je nou 8 bent of 88. Ik, ik meen dat ik op, op dezelfde manier met mensen praat. En ik heb nu twee afleveringen ruige montage heb ik gezien. En heel trots ben ik op dat het inderdaad dezelfde toon is als bij de kinderen. Dus je, je, uh, het is natuurlijk wel de gesprekken gaan wat anders. Maar, maar de, de hele toon van het programma blijft hetzelfde. Um, het was wat moeilijker met twee mensen aan tafel. Want ik was er natuurlijk ook allebei aan het werk zetten... En uh, om dat te verdelen en dan ook nog met uh, twee mensen het gesprek eerlijk te verdelen. Dus het was wel even spannend. Uh, maar je, ja, wat je, krijg, wat je krijgt te zien met Kerst zijn drie pilots. Dus uh, ik, de, de, de kijker mag gaan beoordelen. Nou, dus wie weet komt er wel een, een, een gewone serie echt met volwassenen. En je, ze, ze hebben geen verzonnen verhalen verteld aan jou. Hè? Je bent niet genept. Uh, ja, kijk die kinderen, alles wat een kind zegt geloof ik, en, en dat doe ik met die volwassenen ook. <laughs> waarom zouden ze tegen me liegen? Is het zo? Want dat is toch een mooie manier, hè? Uh, samen een beetje bakken en maakt dat de tongen los is jouw ervaring? Nou, ik vind uh, wij noemen taarten vanavond altijd afwastelevisie en het is sowieso voor een gesprek fijn, uh, zeker als het wat beladen gesprekken zijn om iets te doen samen. Dus het hoeft niet per se taarten te bakken zijn. Je kunt ook uh, lekker servetjes gaan vouwen bij de kersttafel of te <lacht> gaan duwen, of als er maar een beweging is en als je maar wat uh, elkaar niet constant in de ogen hoeft te kijken. En vandaar dus een mooie manier. En wat jou betreft, uh, als we dan toch in taartentermen blijven, smaakt dit naar meer met die volwassenen. Ik vond het uh, heel bijzonder om te doen. En, en, maar ja, de kijker beslist. Dus ik hoop dat iedereen massaal gaat kijken. En uh, dat, dat, uh, dat de VPRO niet onder mij uit kan. Mooie kersttelevisie uh, is het sowieso. Simon de Jong, dankjewel En succes met alles wat je doet. Oké, okay, dankjewel. wel. Mooie dagen jongens. Bye. Dan is hier de laatste vraag. De handvraag. De Beatles blokken. Het mediaarchief. We zitten in de laatste dagen van dit fijne programma Lunch... en de laatste mediaarchieven Archief mocht ik zelf een beetje mee over praten. Als tiener werd ik gegrepen door het prachtige Medium Radio... toen ik luisterde naar De Wereldreis. Was van de VPRO toen. Twee teams van verslaggevers werden zonder geld op reis gestuurd... en daar moesten ze dan 60 dagen lang verslag van doen. Een van die teams bestond uit Roel van Broekhoven en Ronald van der Boogaard... het zogeheten team Donker en Interessant. En zij trokken door het land van de reizende zon, Japan... en dat doe je uiteraard met de kogeltrein. Hey, dit is hem dus de Bullet. Een soort super lange jet, breder dan onze treinen, automatisch sluitende deuren, airconditioning, dubbele ruiten, gordijntjes. fantastische trein. Kobe, Tokio is 600 kilometer en deze trein rijdt daar 3,5 uur over en stopt dan ook nog de nodige keren. Ongeveer nagaan wat voor supersnelheden dit ding, dit ding haalt. Wat smaakt dit de weken weer sandwich? Ik neem er ook een. Oh, ja. De volgende plas stond ineens een combinatie van geweld en seks. Het maakt meisje door een zag ik. maar dat sloeg die gauw over en stond geen tekst bij. Volgens mij zit je al anderhalf uur mee te lezen. Ja, je moet je toch in de cultuur verdiepen? Nou, straks, als wij in Tokio zijn, dan weet ik wat van dit volk. Dan begrijp ik er wat van. Fragment uit 1981. Het programma heette De Wereldreis. En het wordt uitgezonden door de VPRO. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Marianne Zwageman, media-innovatieconsultant en columnist. En Max van Wezel is columnist bij Vrij Nederland en presentator hier op Radio 1. Hartelijk welkom allebei. Uh, we gebruiken de tijd voor half 1 even om te kijken naar de hoogte- en dieptepunten van 2013. Um, laten we beginnen met een dieptepunt, dan eindigen we vrolijk. Want jij hebt een hoogtepunt, hè? Uh, ja, ik heb een hoogtepunt. Ja, ja, ja, ja. Max, jij een dieptepunt. Een dieptepunt qua media? ja. Ja, dat waren de media zelf, wat mij betreft. Want ik vond het echt een zwart jaar voor de Nederlandse journalistiek. Qua ontslagen, reorganisaties, uh, mensen die eruit vlogen. Dus mijn hele maand december is ook volgelopen met uh, kerstrecepties. Ja. Waar een begrafenisfeer hing. En waar we zo vrolijk mogelijk afscheid namen van ontslagen collega's. Nou, nou ja, goed, dit, even een inkijk hier bij de publieke omroep. Daar zijn er ook heel veel mensen uit. En echt elke dag mailtjes van afscheiden, soms in tientallen tegelijk. Dat is ook jouw ervaring. Dus. Ja, en ik vind het heel erg uh, deprimerend. En het, is, uh, het is iets wat je ziet aankomen... waarvan je al jaren denkt van dat het nog goed gaat. is een wonder. En dan valt de klap opeens. En die klap viel dit jaar bij Sanoma. Nou. Die klap viel dit jaar bij, uh, bij, bij de Weekbladpers, Pers... die onder meer uitgever van Vrij Nederland is. Wegener, hè? Heel veel mensen. Wegener. Draag. De klap viel bij de VPRO-radio. Uh, uh, en, en in het nieuwe jaar komen, denk ik... de Telegraaf Media Groep. En nog een, nog een aantal concerns uh, komen nog... En dan is het eigenlijk een mooi bruggetje naar jouw hoogtepunt. Want dat weet ik al stiekem even. Uh, nou, mijn, mijn hoogtepunt is dat uh, dit jaar uh, beginnend... en ik denk volgend jaar uh, wat groter... Uh, zie je de opkomst van wat ik de contentkassa noem. Uh, mijn stelling is al lange tijd dat consumenten bereid zijn... om te betalen voor journalistieke inhoud, ook op internet. Maar dat de aanbieders, de makers van die inhoud... dat niet te koop aanbieden. Nou, Je ziet nu een aantal initiatieven ontstaan die die kassafunctie eigenlijk inrichten... die de retail daarvan uh, op zich nemen. Dat zijn overigens nog buitenstaanders. Hè, partijen als Elinia, Manchure, Blendel, Correspondence... ook wel een voorbeeld. De uitgevers ja. zelf zijn er nog beginnend mee bezig. Hè, dus je ziet bij de Telegraaf zijn ze nu dingen aan het doen. bij NRC hebben ze al het een en ander lopen. Volkskrant vond volgend jaar met een nieuwe site waar dat prominent in zit. Dus dat begint langzamerhand op gang te komen... en daarmee is een deel van de journalistiek... denk ik, voor de lange termijn wel veiliggesteld. En heb ik het idee dat, dat de consument ervoor wil betalen? Ja. Want dat was altijd het verhaal, hè? Die ja. willen niet betalen voor Ja, Dat mens. is onzin. Dat is echt onzin. En het, het jammer is dat juist uitgevers dat soms nog blijven geloven... Uh, terwijl de praktijk al uitwijst dat het niet zo is. Hè. Er zijn nu vandaag nog steeds 3 miljoen mensen die een papieren krant kopen. Dus mensen betalen nog altijd voor nieuws. Maar mensen betalen, zijn al, is al 10 miljard dollar door de App Store van Apple gegaan. Bijvoorbeeld 10 miljard dollar is best veel. Hè? En de helft daarvan in de laatste twaalf maanden. Dus de bereidheid van consumenten om gewoon ook op je telefoon... je laptop en je iPad voor dingen te betalen, die, die is er al lang... Die uitgevers die zijn daar nog te traag in. Maar dat begint nu op gang te komen en daar ben ik heel blij om. Raasje zit iemand te schudden. Nou ja, hoofd. het is de vraag of uh, de media zoals ze uh, ze tot nu toe kenden. met echt tamelijk grote organisaties en een uh, correspondentennetwerk in de hele wereld. en redacteuren die in vaste dienst zijn en onderzoeksteams. of je die op die manier kunt. Behouden, omdat het veel gilliger nee, wordt, natuurlijk. Dat kan niet. Nee, nee dat, dat kan precies, niet. Maar dat was, ook, dat, dat was ook te veel. Dat mag ook wel iets minder. En vergeet niet zo'n grote krantenredactie van 300 mensen. Er zitten ook gewoon 200 mensen die, die zaten dingen te schrijven. die ooit als advertentiefuik waren bedoeld. De vaarkrant en de Woonkrant en de Autokrant. en de Filmen en de Uitgaan en al die andere dingen. En die advertenties staan er al lang niet meer in. Dus dan moet je ook terug naar de kern. en dat gaan doen waar mensen voor willen betalen. Ja. En waar adverteerders dan ook nog steeds weer bij willen staan. Want het wordt meer een premium product. Uh, en dat trekt ook weer een ander soort aflevering. Ja, maar ik hoor nog meer ontslagen nu als je ook al die filmen. Ja, maar dat, dat geeft op zich niet. Kijk, we, we, we, dat was nou, ook behalve de, voor die mensen dan? Ook voor die mensen geeft dat niet. Ik zat zelf helemaal vooraan in de ontslaggolf. Ik was in 2009 al. Ik ben early adopter. Ik was een die voorloper, eigenlijk. Voorloper. <laughs> en, en ontslag is natuurlijk een van de mooie dingen die je kunt overkomen. Ja, geweldig. Hè? Dat is, ja, ja, ja, dat is, ja, dat is echt iets waar je naar uitkijkt. Ontzettende leuke nieuwe dingen voor terug. Ik nou, tijd, ja, ja, tijd om andere dingen te doen. Uh, je kunt nieuwe talenten in jezelf ontwikkelen. Dus dat, dat, Welke dat, dingen ben jij gaan doen? Nou, Dat doe ik na de uitzending. Dan zou ik dat maar ik ben bijvoorbeeld gaan schrijven. En dat zou ik nooit gedaan hebben toen ik nog een kwart miljoen per jaar zat te verdienen als directeur ah, bij een krant. Het scheelt wel dat je ook wat meekrijgt op zo'n moment. En nee. Dat geldt niet voor iedereen. Nee hoor. Nee? nee, ik moet gewoon ook elke dag mijn boterhammetjes verdienen. Ja. Daarom zit ik hier voor heel veel geld. Nou, ik vind het een veel te optimistisch beeld. Kijk, de vaakkrant kan, kan ik zelf desnoods missen. Maar bijvoorbeeld onderzoeksjournalistiek. Echt, ja. echt dure vormen van Eens. journalistiek. Die echt een goede logistieke infrastructuur eisen. Ja. Ik zie dat gewoon niet overeind blijven. Als, als je niet weet wie wat koopt welke dag. Dat Praat... moet de overheid doen, vind ik. We praten zo door over andere zaken in de, in de media. Eerst het laatste nieuws. Dit is Radio 1. Dorald Megens met het NOS Journaal. ING is tegen het plan van minister Dijsselbloem om bonussen bij banken te beperken tot maximaal 20% van het vaste salaris. De bank heeft principiële bezwaren omdat het plan ingrijpt in de vrijheid van private ondernemingen. Om internationaal te concurreren, talenten vast te houden, moeten ondernemingen zelf kunnen bepalen hoeveel bonussen ze uitdelen en hoe hoog die dan zijn, vindt ING. Rusland heeft de eerste aanklacht tegen de Greenpeace-activisten... van de Arctic Sunrise officieel laten vallen. Volgens Greenpeace heeft een van de activisten dat te horen gekregen. Vorige week stemde de Duma in met een amnestiewet... die ook voor de Greenpeace-activisten zou kunnen gelden. De Libiër, die jarenlang verdacht werd... van het opzettelijk veroorzaken van de schipholbrand, eist een schadevergoeding van bijna 664.000 euro van de staat. Volgens een advocaat is bij het vaststellen van de schade... rekening gehouden met het feit dat zijn cliënt gewond raakte bij de brand... en lang in voorarrest heeft gezeten. En het Openbaar Ministerie gaat in cassatie in de zaak van de mishandeling in Eindhoven in januari. De hoofddaders werden veroordeeld, maar ze kregen veel lagere straffen dan geëist. Omdat het OM beelden van de daders had laten uitzenden op tv. Het Hof vond die, uh, dat de privacy van de verdachte daardoor was geschaad door dat uitzenden. Het OM is het daar niet mee eens en wil nu dat de Hoge Raad zich erover uitspreekt. Het zijn de hoofdpunten. Lunch met Jurgen van den Berg. Het mediaforum met Marian Zwageman en Max van Wezel. Uh, hij was vermoedelijk 17 jaar, verkocht zijn foto's aan persbureau Reuters. De jonge freelance fotograaf die vrijdag omkwam... tijdens een vuurgevecht in het Syrische Aleppo. En critici vragen zich nu af hoe het mogelijk is... dat Reuters foto's koopt van een onervaren tiener in oorlogsgebied. Um, een morele discussie vind jij nodig hè, als het over dit soort dingen gaat, Marian? Ja, ik, ik ben op deze discussie gestuurd dankzij Jan Eikelenboom... Die, die twitterde hierover... Um, en ik vind het wel een discussie waard, want, want de, de critici zeggen van ja, een jongen van 17, onervaren, moet niet door een groot persbureau als Reuters uh, op pad gestuurd worden in Aleppo. De andere kant van het verhaal is, die jongen die, woont daar, gewoon, die woonde daar, die, he, die zat al in een gevaarlijke situatie, journalisten kunnen daar niet meer komen, dus wij zijn verstoken van, van beeld uit dat gebied. Uh, Burgersjournalistiek is natuurlijk sowieso uh, eigenlijk het de enige, de enige wat we hebben in dat soort oorlogsgebieden. Dus dat zijn twee kanten van de medaille. Uh, ik ben zelf geneigd om te zeggen: gelukkig hebben we beeld, maar deze jongen is uiteindelijk wel gesneuveld. Ja. Dat was u waarschijnlijk even goed. hè? Jongens van 17 in Aleppo gaan gewoon dood. Maar wat moet je, als, even, even naar, wat moet je als, als Reuters dan doen? Je krijgt die foto's aangeboden. Je hebt daar zelf dus geen mensen zitten. Die jongen levert die foto's aan. Moet je ze dan wel of niet afnemen? Nou kijk, ja, ik vind dat je ze af moet nemen. Er zit natuurlijk wel een effect aan dat die jongen... die krijgt daar waarschijnlijk ook voor betaald. Hè? En die krijgt een zekere roem. Die... Had ook op zijn eigen Facebookpagina staan dat hij in dienst was bij Reuters. Reuters ontkent dat, zegt dat hij freelancer was. Ja. Dus die wordt wel opgejaagd om nog meer de gevaarlijke plekken op te zoeken. De jongen is 17, heeft geen mentor, heeft geen coach. Dus moet dat allemaal zelf uitvinden. Dus je zou kunnen verdedigen dat Reuters zo'n jongen de dood injaagt... Um, ja, aan de andere kant, dood ging hij waarschijnlijk toch... Goh. en nu hebben we beeld. Ja, ik vind Max, het wel wat, lastig. wat vind jij? Want uh, die discussie we hier in Nederland ook wel gehad... Hè, met, uh, met bijvoorbeeld de NOS, die, die tegen bepaalde verslaggevers zei... van, nee, we nemen voorlopig geen beelden meer van jou, af... want je zit daar voor jezelf... en wij willen niet het, uh, ja, de verantwoording nemen dat er iets met je gebeurt. Ja, ja ik las in een van de he hele dikke kerstnummers van de, van de hele dikke kranten... met al die dikke interviews en de interview met dezelfde Jan Eikelboom van uh, Nieuwsuur, dat hij eigenlijk uh, niet meer naar Syrië kan. Nieuwsuur kan Syrië niet meer maar, in... Ja. En uh, tot nu toe hadden de, ook de NOS uh, had, hadden steeds wel één, twee mensen in Syrië... één in Damascus aan de, aan de kant van Assad, zeg maar. En één aan de kant van de rebellen in de buurt van Turkije. Maar het werkt dus niet meer, dit maar, systeem. Dus dan word je steeds afhankelijker van. Maar, maar je, je hebt de discussie dus, van je wilt wat, wat Marianne ook zegt... je wilt toch weten wat daar gebeurt. Dus je, hebt, je moet die beelden moet je, wil je graag zien. Ja, en het is natuurlijk ook voor een redacteur... die op dat moment de beslissing moet nemen... doen we het wel, doen we het niet. Uh, je, je hebt al genoeg zorg aan je hoofd... op het punt van, uh, klopt het wel? Is het geen gemanipuleerd beeld? Ja. Uh, is dit bloedbad wel wat het lijkt? En Het lijkt me heel moeilijk als je ook nog... Uh, de ethische afweging moet gaan maken van... Ja, maar is dit gemaakt door iemand die eigenlijk uh, roekeloos gevaar loopt, of niet? Ja, maar ja, goed, een en, jongen van 17. En minder, ja, minderjarig is. Maar goed, als ja. hij 19 was geweest... was Blijft hij ook doodgegaan. en was net zo traag. En vergeet niet, kinderen van 8 zijn daar gewoon nog aan het vechten. Hè? Dus het is sowieso natuurlijk... Hmm. Heel, ...hele andere omstandigheden die we helemaal niet kunnen... De, de, er zijn natuurlijk niet echt regels voor op te stellen. Sinds dit, uh, begin dit jaar hanteren veel media een soort officieuze regel... ...dat er geen materiaal van freelancers meer wordt afgenomen... ...het land is simpelweg te gevaarlijk voor ongetrainde fotojournalisten... ...die op eigen risico rondtrekken. Ja. Maar ja, dan krijg je mooie uh, beelden. Ja, mooie, het zijn vaak ja. helemaal geen mooie beelden... ...maar beelden die je graag wil zien. Ja, het jammer is en dat, dat Reuters niet echt reageert. En, en hmm. hun reactie is eigenlijk van... ...we willen er niet op reageren, want dan brengen we andere ...mensen daar ja. te plekken in gevaar. Dat is waarschijnlijk ook waar... Um, maar ja, het, het, is, het is wel een thema. Omdat sowieso natuurlijk iedereen, deze jongen was echt op pad met een, met een professionele camera. Maar iedereen kan natuurlijk tegenwoordig foto's maken en doorsturen. Uh, dus het, het is een interessante discussie. Ook omdat we net al constateren, er is dus veel minder geld voor journalistiek. Dus los van de veiligheidsaspecten... is er ook minder geld om mensen overal naartoe te sturen. Dus moet je het meer en meer hebben van mensen die ja. daar al zijn. Er is een producer van de BBC die zelf ooit een, een, een been is kwijtgeraakt... He, door oorlogsgeweld. Ja. Die heeft Reuters ter verantwoording geroepen. En hun reacties inderdaad... we zijn bedroefd over de dood van deze jongen... die als freelancer foto's verkocht aan Reuters... om de journalisten die nu in een gevaarlijk en snel veranderend oorlogsgebied werken... zo goed mogelijk te beschermen... denken we dat het niet gepast is verder commentaar te geven. Dat is hun officiële reactie. Max, te makkelijk? Slapjes. Ja, te makkelijk. Ja, nee, ze moeten ze op zijn minst die ethische discussie aangaan. Dat doen ze dan dus niet. Nee, oké. Okay. Nee. Uh, dan een discussie op ons eigen mediablog. Economisch journalist Joos van Kuppenveld veegt de vloer aan met Nieuwsuur en de NOS. Hun financieel-economische verslaggeving is onder de maat, zegt hij. Dat kan veel beter, zoals bijvoorbeeld bij RTL Z. Ja, uh, Max, wat vind jij daarvan? Ja, ik vind dat ontzettend appels en peren vergelijken. Want je vergelijkt een zender die echt in het leven is geroepen door RTL... om, uh, nou 24 uur per dag zijn ze geloof ik niet helemaal... maar een groot deel van de dag economisch nieuws en beursnieuws te brengen. Mm -hmm. En daar dus ook de organisatie voor heeft opgebouwd. Ga je vergelijken met een programma als Nieuwsuur... dat uh, minder dan één uur zendtijd uh, per dag heeft. Uh, ik, ik vond het een rare column van hem... omdat hij Nieuwsuur en het NOS-journaal gaat afrekenen op... Uh, jullie doen minder aan economie dan RTLZ Ja, nogal bieders ja. RTLZ is er voor. Maar goed, er zit natuurlijk wel economie in, in het journaal en ook in Nieuwsuur. En uh, dat zou dan wel goed moeten gebeuren, lijkt me. Ja, daar zijn ze ook mee bezig. Want ik zag gisteren op Twitter net uh, dat uh, Nieuwsuur... een uh, nieuwe economisch redacteur, economisch coördinator... Kijk. Zoveel en... invloed heeft dat mediablog van of? ons al. Ja, nou, en, nou, lijkt hoor, ze, ze, wel aangenomen. waarschijnlijk waren ze daar al mee bezig, <laughs> Jurgen. Ik dat je niet teleurstellen. Uh, dus, dus zij zien zelf ook wel het probleem dat ze er meer aan moeten doen. Maar ja, binnen uh, de beperking van het is maar, maar een programma... dat één keer per dag een uur zendtijd heeft. Joost Oranje is hoofdredacteur van Nieuwsuur. Zit ook vaak op deze plek in ons mediaforum. Erkent uh, eigenlijk dat de economische duiding bij hen beter kan. Dat is best opvallend dat hij dat zegt. Ja, dat vond ik ook best opvallend. En toen ik daar vanochtend over twitterde... toen maakte hij een beetje een omtrekkende beweging... dat ik het iets te hard had. Samengevat, zo maar. Je hebt dan kijk, met hem getwitterd, hoor. Ja, uiteraard, heel uiteraard, uiteraard. Ik roep dit soort mensen ter verantwoording. uur per dag. Um, nou, wat een beetje flauw van hem is, is dat hij het heel erg naar nieuwsuur trekt. Terwijl wij natuurlijk weten dat nieuwsuur onderdeel is van, van NOS Nieuws. Uh, dat is de grootste nieuwsredactie van Nederland. Daar mag je dus meer van verwachten. En uh, uh, als hij dan vervolgens zegt... ja, maar goed, bij RTL Z zijn ze gespecialiseerd. RTL Z is ook gewoon een onderdeel van, van de RTL-nieuwsorganisatie... die met veel minder geld uh, journalistiek werk moet doen. Daar mag je dus nooit achter Dus Het is een heel lafjes commentaar van hem... Ik zelf denk dat het te maken heeft met de kwaliteit al vanaf de top van de nieuwsorganisatie bij de NOS. Dat weet ik overigens niet. Hè. Dus dat is gissen nee. van mijn kant, zeg ik even als disclaimer bij. Er zijn tamelijk veel goede economische redacteuren bij de NOS, Ook Ja, maar tamelijk het heeft veel... vaak te maken met, met hoe belangrijk vind je het vanuit de top van je organisatie. Dus in, in een krantenhoofdredactie, in een goede krantenhoofdredactie, zit altijd een zware econoom bijvoorbeeld. Maar ik ga bij NRC en andere plekken. Dus, dus maak je vanaf, vanaf de top financieel-economisch belangrijk... of vind je openen met Onno belangrijker in je nos -genaar? Dat zijn toch keuzes... Nou, dat zit in de top van de NOS. Een, een van de adjunct-hoofdredacteuren is, is, is uh, heel lang de economische chef geweest. Dus ja, die die zit, moet dan harder met de vuist in. op tafel slaan. Ik... Volgens mij is het probleem hier dat uh, RTL heeft niet te maken heeft met die rare verzuiling... Uh, bij de publieke omroep zit je natuurlijk toch altijd met... dat de krachten gewoon niet goed gebundeld worden. Dus ik uh, weet dat uh, toen de kredietcrisis uitbrak werd er wel gelijk een soort team binnen de NOS gevormd... van wie weet wat van de economie, wie mm -hmm. weet wat van banken. Maar niemand kwam op het idee om ook mensen van de AFRO... of de NCRV erbij ja. te vragen. En dat is altijd de vloek van die publieke omroep... dat het dan ja. binnen de NOS blijft. Eens opheffen die omroep um, op morgen. De chef, de chef van RTLZ heeft Joost Aranje uitgenodigd... om eens een keer te komen kijken. Dus dat, uh, ja. nou, Wie weet oh, dat gaat is. hij dat doen. Uh, dan nog even die discussie rondom NRC Handelsblad. Een groep van prominenten uh, daarbij zitten. Bijvoorbeeld Lex Hoogduin, uh, Sievert van Linden. Uh, Gezond Gezondheidseconoom Marcel Carnois... Uh, die wil dat NRC geen platform meer geeft aan uh, twee heren... Thierry Baudet en Bastiaan Rijpkema... in verband met hun artikelen over Europa. Dat is, die zijn nogal anti-Europa, uh, die artikelen zou je kunnen zeggen. Nogal. Um, en de kop van een stuk wat zij hebben geschreven heet... NRC bespaar ons de retoriek van Baudet en co over Europa. Um, heb, je dat, uh, heb je dat gelezen? Ja. Want wat vind je van, die, van, de, van de kritiek? Ja, ik had het overigens... Uh, soms maak je de fout om het eerst op Twitter te volgen... Ja. de discussie, en dan pas avonds laat... Uh, met een glas wijn het echte stuk in En LSE. Dan blijkt het heel anders. Uh, het blijkt heel anders te zijn. Dus ik kreeg uh, van de opwinding op Twitter de indruk... dat die pamfletisten echt hadden geschreven... legt uh, Thierry Baudet en zijn collega een schrijfverbod op. Een soort censuur. Censuur, dat ja. werd er ook geroepen. Ja. Uh, Noord-Korea werd erbij ja. gehaald. Adolf Hitler werd erbij gehaald. Het was niet mis op Twitter. Gisteren. Maar dat staat niet in dat Na, stuk. Nee, ik heb nee. dat er niet uitgehaald. Er staat van, zouden Thierry Baudet en zijn collega niet, niet eens wat beter kunnen beargumenteren. Ze nemen maar standpunten in tegen Europa. Ze denken dat dat totaal logisch en totaal de objectieve waarheid is. Is dat wel zo? Marian, wat vind jij ervan? Nou, ik denk dat uh, de NRC hierin wel het een en ander te verwijten is. Uh, Peter van der Meer speelde ook een, een rare rol in. Die, die, die, ja, die, die, die gooide het via Twitter eigenlijk de wereld ja, in. Ja, stookt het vicky op. Die stookt het vicky he, behoorlijk ja, ja, op. Maar ah, niet, niet des ah, NRC's, wat mij betreft. Ook de kop die boven het artikel stond... hadden de schrijvers van het artikel... die overigens binnen een uur al rollend met elkaar over Twitter aan de ruzie waren... Dus, ja, we um, zijn het pamf, acht pamfletisten, he, ja, dat Ja, precies. Ik, ik heb gisteren ook een oproep gedaan. Jongens, richt alsjeblieft met z'n acht een politieke partij op. Dat wordt echt één groot feest. We hadden binnen een uur al ruzie. Ja, die van um, zit toch al een beetje in die politiek. Ja, met... daarom. Dus, ja. Maar ook raar. In de, in de aankondiging van dat NRC-artikel stond ook... Uh, acht wetenschappers en bestuurders. Nou, ik heb zowel aan Siward als aan Peter van Haar gevraagd... ben jij wetenschapper of bestuurder? Dat waren ze allebei niet. Dus het was allemaal een beetje raar. Maar het, het zijn natuurlijk de opiniepagina's van zo'n krant. En NRC wordt hier nu heel erg op aangepakt. Maar in het parool stond, uh, zaterdag was het, geloof ik... een ingezonden brief van een uh, ex-VVD-raadslid uit Amsterdam... die een oproep deed om Wilders, Wilders te vermoorden... Waarvan ik denk, goh Parol, waarom druk je dit af? Mm. Hey, je kan je afvragen, waarom schrijft deze meneer dat? Maar misschien heeft hij Alzheimer of iets, weet je niet. Hè? Mm. Ja, dat ging over die waarom... en zo, toch? Dat is het... Nee, over die stickers ja, van ja, Wilders. Ja, ja, ja, ja, precies. ja, precies, ja. Dat, dat wij als ja, belastingbetaler... Ja. Maar goed, het Parol kiest ervoor om dat ja. af te drukken. Heeft daar volgens mij echt heel weinig kritiek op gekregen... op het feit dat ze het afdrukken. Um, en, en, en ik heb ook nog geen weerwoord daarop gezien. En dan ontploft, nee, okay. ontploft opiniemakend Nederland wel over ook, dit ja, in NRC. Maar, en niet dat nee, in Pagina waar. Ik vind de opvinding over NRC, als je het stuk gelezen hebt... vind ik het wel erg overdreven. Ik bedoel, ja. als, als iemand het in zijn bottenkop had gehaald om te zeggen... censureert Thierry Baudet, had ik dat echt een grove schande gevonden. Dat nou, stond er niet. Maar, maar dat stond er niet. Nee, en de nee. NRC plaatst ook gewoon, dat hebben we net Maat Huijgen laten uitleggen... Die, die plaatst gewoon die stukken en die zegt ook eigenlijk tussen de regels door... Van, nou, als jullie vinden dat daar uh, geen goede ding is... De ja, NLC was op een rel uit. Dat zag je in die tweet van, uh, van Peter van der Meers, dat zag je in de kop: de aankondiging dat het wetenschappers zijn, dat zijn het helemaal niet. Het uh, dus, uh, is, is journalistiek echt heel onzorgvuldig oh. okay. van uh, de formaat. Het is altijd lastig met opinie. Daar komen we hier ook wel eens achter. We krijgen soms ook mailtjes over bepaalde leden van ons mediaforum. waar we natuurlijk dan. Uh, over wie? Over wie? Over wie? Nou ja, zijn ze blond? <laughs> maar het is altijd moeilijk met opinie. Het is jullie opinie en niet, <laughs> niet die van, het is van mij. Niet persoon. over mij, hoor, klein en dik. Nee, nee, nee. Zij hij dat? Nee, ook niet over <laughs> mij hoor. Oké. Okay. Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit uh, Mediavorm. Uh, Marianne Zwageman en Max van Wezel waren dat. Dit is Radio 1 Lunch. We gaan de tweede halve finale spelen van de quiz. en Het is handig als ik dan de vragen ook even krijg. Ja, daar komen ze binnen. Echt nog warm gewoon. We hebben gisteren de eerste halve finale gehad. Dus de eerste kandidaat voor de finale is geselecteerd. En de tweede halve finale gaat tussen Rutger Werkhoven. Hij is 28 jaar, komt uit Groningen sociologie gestudeerd, uh, deed in april mee, had 144 punten. En de tweede speler komt hier uit Hilversum, is 21 jaar. Joost Poorthuis studeert rechten, had 135 punten. Dus jullie uh, ontliepen elkaar niet zoveel, deden allebei thuis mee in april. Um, hartelijk welkom. Dankjewel. Um, hebben jullie gisteren gevolgd ook een beetje of niet? Ja, teruggeluisterd. Ja, Informerend. Ja. Ja, best wel. Dat, was best, dat was best lastig, ja. ja. Uh, er is uh, hier uh, net voor de uh, deur gelood. En uh, dat betekent dat uh, Tim mag beginnen. Uh, Tim? Joost. Joost. Ja, hier staat Tim. Dat, dat is die jongen die gisteren was. Uh, Joost. <laughs> Neem me niet kwalijk. Uh, goed dat je dat herstelt. Uh, uh, goed, dus Joost, jij krijgt de eerste twee vragen. We gaan per categorie gaan we het, gaan we het doen. En, uh, en dan mag jij daarna... En je mag niet van elkaar uh, punten uh, snoepen, zeg maar. Nou, laten we gewoon beginnen. De halve finale van de Nationale Nieuwsquiz 2013. Als gezegd, het gaat over categorieën en Joost, jij gaat dus als eerste beginnen. We gaan beginnen met de categorie politiek. Wat weten we nog van de politiek van het afgelopen jaar? Uh, we luisteren eerst naar een fragment. Wie is hier aan het woord? Ik heb er best ook wel eens grote twijfels over gehad. Gaat het lukken? Maar we waren gemotiveerd om daar wel voor te knokken. Maar er was geen garantie dat we eruit zouden gaan komen. Wie is deze man? Arie Slob. Dat is goed. Het kabinet ging in de herfst in onderhandeling met de oppositie... om de plannen voor de Eerste Kamer te krijgen. Op 11 oktober kwamen de partijen eruit. Het akkoord werd gepresenteerd in een wat sombere ruimte. Hoe noemde Geert Wilders het akkoord, naar aanleiding van die ruimte? Het, het zwarte akkoord. Dat is niet juist, weet jij het? Nee. Het was het crematoriumakkoord. Het leek inderdaad alsof ze in een, in een crematorium stonden met z'n allen. Um, we gaan naar vraag drie, en die zijn dus voor jou, Rutger... Staatssecretaris Frans Weekers overleefde dit jaar een motie van wantrouwen... van een groot deel van de Kamer. Hij moest zich verantwoorden voor fraude met zorg- en huurtoeslagen... van mensen uit voornamelijk welk land? Um, Bulgarije. Dat is goed. Bij elkaar hadden 63 Kamerleden het vertrouwen in Weekers opgezegd. 87 Kamerleden steunen hem wel... De oppositie verweet de VVD-staatssecretaris... onder meer te weinig oog te hebben voor signalen van ambtenaren... die al langer hadden gewaarschuwd voor het fraudegevoelige toelagensysteem. Vraag 4. Later dit jaar keerde het sentiment zich behoorlijk tegen... het opstellen van de grenzen voor arbeidsmigratie uit onder andere Bulgarije. Welke stad, naast Rotterdam, kondigde aan Bulgaren en Roemenen... geen burgerservice-nummer te geven als er twijfel is over hun verblijfplaats? Dus Rotterdam deed dat, en welke andere plaats? Um, Almere? Dat is niet goed. Het is Den Haag. Beide steden vrezen een toename van overlast van Roemenen en Bulgaren... die vanaf januari komend jaar vrij toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt. We gaan naar de categorie sport voor Joost. Um, Zolang hadden de Engelsen erop moeten wachten... maar uiteindelijk won Andy Murray dus dan het Grand Slam toernooi op Wimbledon. Van wie won Murray de finale? Djokovic. Djokovic is goed. In de laatste game hield Wimbledon zijn adem in. Murray verprutste onder immense druk drie wedstrijdpunten... en moest Djokovic nog enkele breakmogelijkheden toestaan. Vraag 2. Welke Brit won voor Murray voor het laatst het heren-enkelspel op Wimbledon? Fred Perry. Dat is goed. Perry's dochter zei tegen de BBC... pap zou verrukt zijn. We hebben hier als familie een natie zo lang op moeten wachten. Rutger, jouw sportvragen begint met geluid. MUZIEK Kijk, van tevoren werd verwacht, gevreesd eigenlijk. Dat het met die belangstelling voor de Tour de France iets minder zou zijn. En dan gaat Tendam die wegrijdt. Dat blijkt toch mee te vallen. De Nationale Nieuwsquiz. Bekende duo Bouw en Lau. Bouwke Mollema en Laurens Tendam. Bouwke heeft een heel sterk karakter. Voor verder en daar komt Tendam. Nee, Mollema. Mollema is helemaal voren geleden. Het is niet alleen talent. Fantastisch gedaan. Mollema, Mollema, Mollema, in Nederland was in juli in de ban van Bouw en lauw. De Nederlandse wielrenners van de ploeg presteerden boven verwachting goed... en Nederland dacht zelfs even dat Bauke Mollema de Tour zou kunnen winnen. Vraag 3. Hoeveelste werd Bauke Mollema, uiteindelijk in die Tour de Frans? Hij werd zesde. En dat is goed. Na 16 etappen stond hij tweede in het algemeen klassement... tijdens de 17e etappe. Dat was een tijdrit. Een klimtijdrit zakte hij naar de vierde plaats. En tijdens de 18e rit op Alpe verloor hij ook nog tijd... en zakte naar plaats 6. Vraag 4. Chris Froome won uiteindelijk het eindklassement. Wie won de groene trui? Um, Peter Zagan. Is dat een gok? Lichte twijfel. Is goed. Oké, okay. ja, goed gegokt. Nario Quintana won de bolletjestrui en de witte trui trouwens. We gaan naar de categorie buitenland. En de eerste twee vragen zijn dan weer voor Joost. We beginnen weer met een geluidsfragment. Bij de officiële afsluiting van het vriendschapsjaar in het Tchaikovsky-conservatorium... stond romantische muziek van Beethoven op het programma Nederland-Ruslandjaar. De Nationale Nieuwsquiz. De mensen hier achter mij die protesteren tegen de homorechten die onder druk staan in Rusland. Greenpeace protesteert tegen gasboringen bij Nova Zembla. Piraterij wordt ze vergeten. Diplomaat Dimitri Borodin. Hij schrijft geslagen te zijn met een stok. En daarom biedt Nederland excuses aan. Gisteravond dacht ik echt van nee hè. Toen hij hoorde van de inbraak in een Russisch pand in Den Haag. Het Ruslandjaar dat op een fiasco is uitgedraaid. Ja, Nederland-Rusland jaar, de viering van een lange en sterke samenwerking tussen de landen, verliep niet helemaal zoals gepland. Het jaar stond bol van incidenten. Vraag 1: Hoe heet de Nederlandse diplomaat in Rusland die in oktober werd mishandeld in zijn woning in Moskou, Joost? Geen idee. Weet jij het? Elderenbos. Ja, heel goed onthouden, ja. Onno Elderenbos. Levert overigens geen punt op. Maar het is toch altijd leuk om even te testen. Bovendien doe je toch een beetje aan. Uh, soort intimidatie naar je ja. tegenstander. Ja. Dat jij het dan wel weet. Uh, het. Eerder al werd de Russische diplomaat in Nederland. Dimitri Borodin opgepakt in Scheveningen. omdat hij zijn kinderen zou hebben mishandeld. Tweede vraag voor jou, Joost. De maand daarvoor werden de kapitein en bemanning. van een Greenpeace schip. door de Russische autoriteiten gearresteerd. Hoe heet dit schip dat onder Nederlandse vlag voer? Arctic Sunrise. En dat is helemaal goed. De bemanning werd aangeklaagd voor piraterij. Inmiddels vrij op borgtocht en het lijkt nu dat ze door Poetin worden voorgedragen voor amnestie. Dan de twee buitenlandvragen voor, voor jou, eh, Rutger. Eh, op 8 december van dit jaar was het alweer duizend dagen geleden... dat de burgeroorlog in Syrië begon. Het wordt ook wel de meest verwoestende humanitaire crisis in decennia genoemd. We kennen allemaal nog wel die heftige beelden... van de gevolgen van een gifgasaanval in de buitenwijk van Damascus. Dat was in augustus. De VN begon toen met een onderzoek. Vraag 3. Uit het rapport van die VN bleek uiteindelijk... dat er inderdaad welk gas is gebruikt bij de aanvallen. Sarin. Dat is goed. Wie het heeft gebruikt is niet onderzocht. Sarin is een van de gevaarlijkste zenuwgassen ter wereld. Vraag 4. Ondertussen is een VN-organisatie nog druk bezig... met een ontwapeningsmissie in Syrië. Voor die organisatie werd vorige maand nog 1,5 miljoen euro... extra beschikbaar gesteld door minister Timmermans. Hoe heet die organisatie die dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede ontving? We vinden de afkorting ook goed? Ja. Um... OPRC. OPFC zegt hij. RC? Hoe OPRC. OPRC. Ja, ook allemaal er zitten wel wat letters in, maar ja, ja, ja, die, die OPCW. Ja, de organisatie voor het verbod op chemische wapens. Dat ja, ja, ja. was ook goed geweest. Ehm ja. um, Even kijken hoor, uh, we gaan zometeen naar de categorie media... even om de tussenstand aan te geven en het spannend te maken. Het is 4-4 tot nu toe. We gaan naar uh, media en de eerste twee vragen zijn weer voor Joost. Bram Moskowicz is geen advocaat meer. Eind april werd hij van het tableau geschrapt... door de hoogste tugrechter voor advocaten. Vraag drie is, hoe heet dat orgaan? Raad voor de discipline. Dat is niet goed, Het is het Hof van Discipline. Uh, nu Moscovici geen advocaat meer is, heeft hij tijd om te gaan schrijven. In september maakte Moscovici bekend dat hij samen met Leon de Winter... een trilogie gaat schrijven, een thriller over een geschorste advocaat... die op het platteland als juridisch adviseur aan de slag gaat. Vraag 4. Hoe heet het eerste deel van die trilogie? Geen idee. Weet jij het? Nee, geen idee. Het is Mafia Maat. Ah. Of Mafia Maatje. Die titel verwijst natuurlijk ja. naar de titel die... Quote, uh, oud, ho oud quote, hoofdredacteur Jord Kelder ooit aan Moscovici gaf. We gaan luisteren naar een stem. Uh, en die vraag is dus voor Rutger. Wie is hier aan het woord? Nee, die 100 miljoen bezuinigingen die, die blijft gewoon staan, ondanks dit protest. Wat ik vandaag wel heb gezegd is: laten we uitkijken dat we niet lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Wie is deze man? Hmm. Henk Hagert. Het is niet goed, het is Sander Dekker, de staatssecretaris... die onder meer over de media gaat. In oktober demonstreerden medewerkers en sympathisanten... van de publieke omroep tegen de nieuwe bezuinigingen. Er kwamen zo'n 3000 demonstranten naar het Malieveld. Tijdens de demonstratie werd door NPO-voorzitter Hagoort en omroep Max-directeur Slachter... een petitie aangeboden aan staatssecretaris Dekker. Hoe heet deze petitie? Nee, geen idee. Weet jij het? Nee. Niet 1, 2, 3 weg was mm. het. Ja. Het ligt eerst niet helpen, maar na het herfstakkoord in oktober... werd bekend dat de extra bezuiniging op de mediabegroting zou worden gehalveerd. Van 100 naar 50 miljoen euro. Toch nog een beetje succes dus. Gaan we naar de categorie economie. En die begint weer met een geluidsfragment. Dit gaat om individuele handelaren... die geprobeerd hebben om een bepaalde rente uh, te manipuleren. De bankiers zouden volgens de verdenking namens Rabobank... te hoge en te lage rentetarieven hebben doorgegeven. De Nationale Nieuwsquiz... Eentje schrijft, ik heb nu een obscene hoge rente nodig. Nou, daar wordt gewoon leuk op gereageerd. Het is beschamend wat zich heeft afgespeeld. En dat heeft het vertrouwen uh, van burgers en klanten van banken opnieuw uh, geschaad. Rechte spijtbetuiging. Buitengewoon gewoon ernstig. Een scherpe afkeuring over de ongepaste gedraging. Nou ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk voor het imago van de Rabobank. Twee vragen over de economie voor Joost. In oktober kreeg de Rabobank een behoorlijk hoge boete... voor een groot internationaal renteschandaal. Vraag één... De Rabo kreeg boetes voor de betrokkenheid van het manipuleren... van internationale rentetarieven. Eén daarvan was de Euribor-rente. Hoe heette de andere rentevoet die de Rabobank gemanipuleerd zou hebben? De Libor-rente. Dat is goed. En Rabo is de enige Nederlandse bank die de rentes doorgeeft voor die Libor. Vraag 2. Bestuursvoorzitter Piet Moerland stapte op vanwege het schandaal. Het eindverantwoordelijke lid van de Raad van Bestuur mocht in eerste instantie blijven zitten. Drie weken later stapte hij alsnog op omdat er te weinig draagvlak voor zijn aanbleven zou zijn. Hoe heet hij, tweede man van toen de Rabo? Welk bekker? Dat is niet goed. Het is Sipko Schat. Hij was niet te lang werkloos. In december werd hij benoemd tot adviseur bij OCI. Een van de grootste kunstmestproducenten ter wereld. Dan de vragen voor jou Rutger. Politieke spanningen rondom de Amerikaanse economie dit jaar. Vraag drie. In oktober was de Amerikaanse overheid een dikke twee weken gesloten... omdat het congres het niet eens kon worden over de begroting. Republikeinen wilden alleen instemmen als een bepaalde wet niet werd uitgesteld. Uh, wet, wet uitgesteld moet ik zeggen. Welke naam gebruiken de Amerikanen voor deze wet? De Obamacare. En dat is goed. Die regelt de verplichting voor iedere Amerikaan... om een zorgverzekering af te sluiten. Vraag 4 aan het begin van dit jaar... speelde een andere financiële kwestie in de Verenigde Staten. Als republikeinen en Democraten het niet eens zouden worden... over de overheidsfinanciën... zou per 1 januari van dit jaar... forse bezuinigingen zouden dan intreden. Onder welke Engelstalige term... werd deze dreigende bezuinigingen bekend? Nee, geen idee. Weet jij het? Shutdown? Nee, het is de Fiscal Cliff. Mm. Ja. Ja. We gaan naar de categorie cultuur. Het uh, duurde zes jaar lang dan gepland. Uh, zes jaar langer dan gepland. Maar na tien jaar en 375 miljoen euro... werd het Rijksmuseum op dit jaar eindelijk weer uh, geopend. Uh, vraag, vraag één. Een paar weken na de opening mocht, het, uh, mocht de Eregalerij van het Rijksmuseum... al het toneel zijn van een speciaal diner. Dat was vanwege iemands afscheid. Wie nam er afscheid? Joost. Geen idee. Het was uh, toen nog de koningin, maar nu uh, prinses Beatrix. Vraag 2. Rondom al het nieuws over het Rijksmuseum... zou je bijna vergeten dat een ander Amsterdamse museum... ook weer open ging dit jaar. Welk museum was zeven maanden dicht voor een onderhoudsbeurt... en ging in mei weer open? Uh, Van Gogh. Van Gogh Museum, dat is goed. Nog twee vragen voor jou, Rutger. We gaan luisteren naar een stem. Wie is dit? Ik ben helemaal niet tegen het Sinterklaasfeest, maar ik ben wel tegen het uh, soort opzij zetten of negeren van een bepaalde groep mensen. En ik denk, ja, als zoveel mensen daar last van hebben, waarom... daar uh, wordt zo heftig op gereageerd, ja, dan vind ik nogal wat. Dat is Anouk. Anouk is goed. Uh, jouw tweede vraag. Niet alleen Anouk kreeg kwade reacties over zich heen. Ook de voorzitter van een VN-werkgroep op het gebied van mensen van Afrikaanse afkomst wekte veel boosheid in Nederland. Hoe heet die voorzitter? Dat is Farine Shepard. Shepard is goed. Het Gronische College had hier op Shepard uitgenodigd... om haar te laten zien dat Sinterklaas een kinderfeest is... en dat het niets met racisme te maken heeft. Maar ze kwam niet naar de intocht. Um, ja... In de slotfase, hè? Ja. Echt, Echt in ja, ja, ja. blessure tijd ja, ja, ja, hij het ja, op ja, één ja, puntje ja. na. Ja, ja. Jullie hebben zelf goed mee zitten spelen. Uh, Rut wint namelijk met 7 tegen 6. Ja. ja. Het was uh, spannender dan Dankjewel. gisteren. Ja, nou ja, ja. Dat is heel aardig van je, Joost. Um, ja, um, dus dat betekent dat de finale van de Nationale Nieuwsquiz 2013 zal gaan... tussen Tim Snijders, de man van gisteren... Uh -huh. en uh, Rutger Werkhoven, die, uh, die hier nu tegenover me zit. Uh, we zien jullie vrijdag, want dan gaan we die finale spelen. Leuk. En jij bedankt voor het ja, meedoen. Het was uh, gezellig. Hulde dat je de halve finale hebt gehaald. Uh, straks tegen half twee is de standpunt De stelling dan. Het is goed dat Grols op het etiket waarschuwt voor de gevaren van alcohol. Grols gaat op de verpakking van bier drie symbolen plaatsen die aangeven dat alcohol onder de 18, alcohol voor zwangere vrouwen en alcohol in het verkeer not done is. De bierbrouwer wil op deze manier verantwoord alcoholgebruik stimuleren. Het is goed dat Grols op het etiket waarschuwt voor de gevaren van alcohol. Bent u het eens of oneens met die stelling? SMS staat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen. 08 u mag naar de website www.stand.nl. U kunt ook twitteren eens of oneens. Doe het dan met Hekje Stampunt. Ik, Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV Het Radio 1 Jaaroverzicht. Ik ben u diep dankbaar voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven